In de zestiger jaren toen er veel opstandig waren Met die vieze lange haren voor het kritische en openbare, weet je wel En established oude zakken mooi te kijk zaten te kakken En naar adem moesten snakken met die dassen en die pakken, weet je wel Toen dacht je minder dan je deed, want je had vooruit kunnen weten Dat die toch weer zitten zouden, ellebogen uit de mouwen Op zijn oude plaats met zijn oude maats Waar die altijd heeft gezeten hij had zijn macht gespreid, hij had zijn inkomen gespreid, hij had zijn kennissen gespreid, hij had zijn bed gespreid. En zijn kop was wiegel en zijn gat was shell. En het pluche waarop hij zat, och, beviel hem wel. En als er een ouwe niet kan blijven, komt er een nieuwe bovendrijven: met zijn begrip voor cultuur en pigment. Als er een ouwe niet kan blijven, komt er een nieuwe bovendrijven: een rijke streber, een rijke regent. Je had geen tijd om bij te denken en geen zin om na te denken. Wou alleen maar aandacht schenken aan een toekomst die je duidelijk zag wenken, weet je wel. Je was gezeten in een fractie, een commissie, een redactie. Denken was een truc van de reactie, weet je wel. Zo heb je eventjes vergeten wat je altijd hebt geweten. Dat hij toch weer zitten zou, de ellebogen uit de mouwen op zijn oude plaats. Met zijn oude maats waar hij altijd heeft gezeten. Hij had zijn macht gespreid, hij had zijn inkomen gespreid, hij had zijn kennissen gespreid, hij had zijn bed gespreid. En zijn kop was lubbers en zijn gat van acht. En het pluche waarop hij zat, dat zat zo zacht. En als er een ouwe niet kan blijven, komt er een nieuwe bovendrijven. Met zijn geweten op het goede moment. Als er een ouwe niet kan blijven, komt er een nieuwe bovendrijven. Een vrome streber, een vrome regent. Het zou niet lang meer duren of de laatste kletsbesturen lagen plat onder de muren van hun eigen nepstructuren, weet je wel. Niks besturen, niks regeren, alles democratiseren en spontaan communiceren, creatief en functioneren, weet je wel. Zo heb je eventjes vergeten wat je nooit hebt willen weten, dat hij toch weer zitten zou, de ellebogen uit de mouwen op zijn oude plaats met zijn oude maats waar hij altijd heeft gezeten. Macht gespreid, inkomen gespreid Kennissen gespreid, bed gespreid En zijn kop was kok en zijn gat niet meer zo groot Maar het plus waarop die zat kleurde alles prachtig rood En als echt niemand meer wil blijven Komt zo'n pronk weer boven drijven Net als je hem bijna vergeten bent Als echt niemand meer wil blijven Komt zo'n pronk weer boven drijven Een rode streber, een rode regent een rode streber, een rode regent Een rode streber, een rode regent